Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Dit is de Radio Rules Podcast live van Op de Fiets. Welkom! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Radio Rules Podcast. En zoals je wellicht aan het achtergrond geluid kan horen zit ik op de fiets. Deze podcast aflevering wordt volledig op de fiets opgenomen. Het is een frisse en een beetje natte ochtend ergens in januari. Ik zit inderdaad op de fiets. Ik ben op dit ogenblik op weg naar kantoor, naar Brussel. En ik doe dat met de fiets. Het is te zeggen een klein deeltje ervan. Mijn etappe split zich op in verschillende delen. Het eerste deeltje Gaat van bij mij thuis in Lensan, dat is een klein dorpje net over de taalgrens in Wallonië, naar het station van Lande, terug in Vlaanderen. Dat is een rit van net geen 8 kilometer en die doe ik dagelijks met de fiets. In Lande neem ik dan de trein, spoor ik tot Brussel Noord of Brussel Centraal en daar neem ik opnieuw de fiets. Een van die huurfietsen die je in Brussel tegenwoordig kan krijgen, kan huren, de Villos o dus het begin en het einde van mijn dagelijkse pendeltocht spelen zich af op de fiets met daartussen een stukje trein van Linsand naar uh, Schaarbeek naar de VRT en dan uh, s'avonds in omgekeerde richting opnieuw, fiets plus trein plus fiets, het gevolg is dus dat ik behoorlijk wat uren spendeer op een uh, week, op een maand, op een jaar, heel wat uren spendeer op de fiets. Maar als uh, met veel plezier, en omdat ik hier dan ofwel vaak op de fiets naar podcasts luister terwijl ik rij, dacht ik, waarom ga ik eens geen podcastaflevering opnemen? Een uh, fietskast misschien in plaats van een podcast. Ik hoop dat de klank een beetje goed doorkomt, want ik gebruik zo'n speldmicrofoontje op mijn jas. En uh, als de kwaliteit een beetje te wensen overlaat, dan... Wil ik me daarvoor excuseren, maar dit is ook voor mij een beetje een experiment om te kijken of we iets deftig kunnen opnemen op de fiets en mijn ademhaling en mijn woorden die soms stokken. Ja, dat zal je er dan maar moeten bijnemen, vrees ik. En um, ik rij nu trouwens over wat hier in Wallonië een Ravel heet. Een Ravel is een um, ja, fietsroute. Uh, zoveel van de fietsroutes die je ook in Vlaanderen vindt uh, het specifiek aan deze route is dat het een oude spoorlijn is de vroegere spoorweg tussen Jean Bleu en Landen die is geasfalteerd nu, de sporen zijn weggehaald en men heeft daar een uh, mooie wandel- en fietsroute van gemaakt bijna 40 kilometer lang die loopt door ons dorp en daar maak ik dus van gebruik om richting station van landen te fietsen. Het is een prachtige route, een prachtig traject, in die zin dat van de 7,5 kilometer tussen mijn huis en het station, er eigenlijk 6,5 kilometer over die, of over die Ravel gaat. Met andere woorden, je zit het gros van de rit volledig afgescheiden van autoverkeer. Ik zal zeker een aantal foto's ook posten op onze website, radiorools.be waarin je ziet welk Traject, ik nu afleg, maar ik kan je nu vertellen dat ik bijvoorbeeld nu door de velden rijd tussen um, Linsan en Landen, pal op de taalgrens, en dat er hier in de verste verte geen mens of auto te bespeuren is. En die route kronkelt zich zo door de velden richting Landen. Je rijdt echt over de oude spoorweg, uh, autovrij, verkeersvrij, richting station. Dat maakt het echt aangenaam. Het is helemaal op het einde pas waar de route eindigt, in het industrieterrein van landen, dat je echt terug op de gewone normale openbare weg terechtkomt. Maar zelfs daar heeft men voor afgescheiden fietspaden gezorgd. Dus de rit elke ochtend heen en s'avonds terug van en naar het station is echt wel aangenaam. En uh, dat brengt een mens tot rust, dat kan ik je verzekeren. Ik ben opnieuw beginnen fietsen in april. We zijn eind december, begin januari teruggekomen van Canada en ik heb mijn fiets opnieuw boven gehaald in april mijn uh, vaste fiets, mijn Northa Survival heeft uh, vijf jaar lang in een garagebox gestaan, hier in België ik heb die gereviseerd en ik ben terug opnieuw beginnen fietsen en dat uh, heeft uh, mij zeer veel plezier gebracht en dat heeft mij zeer veel opgeleverd, niet alleen financieel dan als je het zo bekijkt, want je spaart wel wat benzine en autokosten uit als je met de fiets gaat, maar ook kwestie van gezondheid. Want ik moet zeggen dat ik sinds ik begin fietsen ben, terug in april, ik geen enkele keer, letterlijk geen enkele keer meer ziek geweest ben, zelfs geen verkoudheid heb gehad, iets wat vroeger toch wel eens vaker voorkwam. En ik voel me gewoon ook beter, ik ben fitter de spieren zijn losser, en uh, niks aan voordelen, denk ik. En de mensen zeggen dan vaak, ja maar, het regent toch vaak. Wel, het regent relatief veel in België, vergeleken met Canada bijvoorbeeld, vind ik dat wel opvallen. Maar als je echt op een Excel-sheet zou bijhouden hoe vaak het regent, en sommige mensen doen dat, hoe vaak het regent op de fiets, dan valt dat echt goed mee. Ik kan de dagen waarop ik mijn regenkledij moest aandoen, Echt letterlijk op één hand tellen. Ik denk dat het vier of vijf dagen waren waarop je echt ja, in de regen moest vertrekken of in de regen moest rijden. En zelfs dan is het nog niet het einde van de wereld. Want als je een beetje deftige regenkleding hebt met de regenbroek en uh, speciale kapjes voor je schoenen. Ja, dan kom je daar behoorlijk ongeschonden uit hoor. Een ander argument is de koude. De kou. Dat uh, is misschien een beetje... Schrikwekkend of afschrikkend in het begin, maar uh, je kan je daarop kleden. Uh, zoals nu ook. Het is januari, het is niet warm. Een paar graden boven nul. Maar ik heb goede degelijke handschoenen aan, een aangepaste jas, een sjaal rond mijn nek, op mijn hoofd een uh, thermische muts en daarop dan mijn fietshelm. En ik heb absoluut geen kou hier. De eerste seconde als je op de fiets zit, moet je even over die drempel. Maar van zodra je aan het rijden bent, maak je zelf ook lichaamswarmte en energie aan. En um, binnen de minuut heb je, heb je het warm heb je warm genoeg om te rijden. En nu begin ik het zelfs te warm te krijgen. En dat is ook iets uh, waar ik rekening heb mee gehouden. Zeker in de zomer of in de tussenmaanden. Ja, bestaat de kans toch dat je bezweet aankomt. Het leuke aan de VRT is dat je daar kan douchen. En dat ik daar ook een opberichtkastje, een locker, heb sinds een aantal maanden waarin ik dus ja, proper gewassen en frisse kleren heb hangen dus ik doe mijn fietskleding aan of in elk geval toch casual en vrije tijdskleding om te fietsen en als ik toekom kan ik douchen en of andere kleren aandoen. en dat maakt het te aangenamer ik moet dus ook geen grote spullen of grote tassen meer over en weer transporteren, want mijn, mijn spullen, mijn werkspullen, mijn kleding ligt daar gewoon op mij te wachten al in uh, Brussel. Het is gewoon ook leuk om op de fiets opnieuw te zitten. Ik heb in Canada wel gefietst de afgelopen vijf jaar, of die vijf jaar dat we daar uh, gewoond hebben. Toen we in Moncton woonden, een klein stadje in New Brunswick, fietste ik heen en terug naar het werk helemaal. Dat was een kilometer of 4-5 langs de rivier, de Kodiak. Dat was een uh, leuke rit op zich, maar ik deed dat met een uh, krakkemikkige fiets. Toen we net arriveerden in Canada, heb ik een goedkope fiets van, Walmart, uh, van bij Walmart gekocht, de grote supermarktketen. Ik denk dat die mij toen 150 dollar heeft gekost. Op zich goed deed hij wat hij moest doen, hij bracht mij van punt A naar punt B, maar echt een goede fiets was dat niet zeker niet voor lange afstanden maar goed, ik had ook op dat ogenblik niet meer nodig en toen we naar Toronto verhuisden ja, is de fiets toch een beetje naar de achtergrond verschoven diezelfde krakkemikkige fiets is mee verhuisd uiteraard binnen Canada en die gebruikte ik daar om de 3 kilometer tot aan het station uh, af te leggen en uh, elke ochtend fietste ik dus dat kleine stukje richting het station en daar nam ik dan de go train de lokale trein naar downtown Toronto waar ik toen werkte. Maar um, zeker in de wintermaanden is dat daar echt een probleem, omdat het ten eerste heel koud is. Min 20, min 25, gevoelstemperatuur min 30 is geen uitzondering, zeker niet in januari en februari. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Je, je, je kan onmogelijk bijna van alles is te doen, maar het is echt niet aangenaam. Want er is een verschil tussen nu 4-5 graden boven nul of zelfs 4-5 graden onder nul en min 20 min 25 dat zijn echt wel andere universa waarin je spreekt dat is één de koude en twee ja ook de sneeuw hè. de wegen zijn vrijgemaakt maar langs de kant van de weg waar fietsers fietsen ja is vaak opgehoopte sneeuw het is ook gewoon gevaarlijk en glad soms om te fietsen dus uh, fietsen in de winter is, is niet eenvoudig dus uh, het punt dat ik wil maken is dat ik in uh, Toronto veel minder gefietst heb. En dat dat eigenlijk allemaal naar de achtergrond is verdwenen. En ik was blij dat we uh, ja, na onze verhuis terug naar België ja, toch weer uh, op de fiets konden. En ook lange afstanden doen. En ik weet dat er vaak geklaagd wordt over België, over veel dingen in België. En ik weet dat het fietsbeleid nog niet op punt staat. En dat er nog veel dingen kunnen veranderen. Ik zie soms ook absurde situaties met fietspaden die... Uh, plots stoppen bij een gemeentegrens of uh, hele gekke fietspaden of fietspaden in slechte staat. Helemaal akkoord, veel werk aan de winkel nog. Maar als je het gaat vergelijken met andere landen, bijvoorbeeld Canada, ja, dan is de situatie wel helemaal anders natuurlijk. Uh, en dan ja, is België wel degelijk het fietsparadijs hoor. dat kan ik je verzekeren. Een route zoals deze bijvoorbeeld, die Ravel waar ik nu op rijd. Ik ben trouwens net de taalgrens overgereden zit niet langer in Lensao, maar in uh, Landen, in Landen nu officieel. We zijn Vlaanderen binnengereden door de velden of over dat uh, weggetje hier. Maar uh, nogmaals, de fietsinfrastructuur is toch uh, stukken beter hier dan in Canada. Alhoewel het in de grote steden zoals bijvoorbeeld Toronto de laatste jaren wel beter gaat hoor. Men heeft daar echt wel werk gemaakt van fietsinfrastructuur. Men is ook bike lanes, fietspaden uh, gaan aanleggen. Men heeft zelfs in Toronto een systeem van huurfietsen, deelfietsen, uh, geïnstalleerd. Maar één keer je buiten de steden gaat, is het echt wel uh, overgesteld met de fietsinfrastructuur. Het nadeel natuurlijk in een land als Canada is dat de afstanden enorm zijn. En als je echt al fietspaden of um, ja, fietsroutes moet aanleggen tussen de verschillende steden, dat is gewoon niet te doen. Uh, het enige wat je kan doen is, is de kleinere wegen gebruiken. En vaak hebben ze daar toch van die brede shoulders, die zijbermpjes zoals men dat uh, dan noemt, die shoulders. Waar je op kan fietsen, maar echt aangenaam is dat niet natuurlijk. Ik wil nog even iets zeggen ook over de huurfietsen in Brussel die ik gebruik. De Villos v i -L, l o Vilo. Dat is een uh, fantastisch systeem waarbij je dus een vast abonnementsgeld betaalt per jaar. Ik betaal bijvoorbeeld 30 euro voor een heel jaar. En dan kan ik overal in Brussel aan die uh, velo-stationetjes fietsen uh, huren. Dus je, je, je haalt je kaart door de laser daar, die herkent mij en ik mag een uh, fiets nemen daar. En ik kan die dan voor 30 minuten gratis gebruiken. De meeste ritjes in Brussel kan je afleggen binnen de 30 minuten. Als je over de 30 minuten gaat, is er een kleine kost: halve euro of zo, geloof ik, per aangesneden half uur. Um, dus dat is echt een voordelig systeem. Bovendien als je um, je fiets aflevert in bepaalde stations die hoog gelegen liggen. Nu spreek ik precies alsof ik uh, over de Alpen spreek of de bergen, maar uh, Brussel heeft wel degelijk een aantal uh, hellingen. En als je fietsen van punt A naar punt B brengt en als punt B hoger ligt dan punt A, dan heb je eigenlijk positief meegeholpen aan de natuurlijke verspreiding van die fietsen in de stad. Zeg maar. Want weinig mensen willen bergop fietsen. Dan krijg je bonusminuten en ik heb ondertussen al zoveel bonusminuten verzameld en mijn voordeel is dat ik vertrek in het Centraal Station, in het Dal eigenlijk in Brussel en dan bergop fiets naar de VRT aan het Meislerplein en dat levert mij dus bij elk ritje bonusminuten, op 10 minuten bonus. En ik heb dat ondertussen al zoveel keer gedaan dat ik genoeg bonusminuten heb denk ik om van Brussel tot Florida te fietsen en nog altijd niks hoef te betalen. Dus ik kan eigenlijk, denk ik, ondertussen voor het leven gratis fietsen met die Villo-fietsen. Het enige nadeel van het systeem is dat het ongelooflijk zware en logge fietsen zijn. Dikke banden, Kevlar-banden, dat is natuurlijk om lekken tegen te gaan. Je kan niet om de vijf voet banden gaan vervangen met uw fietsen. dat begrijp ik. En anderzijds moeten die fietsen ook tegen een stootje kunnen, want niet iedereen, denk ik, gaat daar even zachtzinnig mee om als, als ik... Uh, dus ik begrijp ergens de redenering wel achter het feit dat dat uh, zware, loge fietsen zijn. Maar in een stad als Brussel, waar je behoorlijk veel hellingen hebt, is dat toch niet te onderschatten. Trouwens, we zijn nu van de Ravel afgereden. Ik rijd door het industriepark van uh, landen en de wind waait hier nogal fel, omdat ik nu ook snel rijd. Want ik rijd nu zelf bergaf. Ik hoop dat je mij nog verstaat. Ga even stoppen met praten. Zo, we zijn uh, aan het einde van de helling de voet van de heuvel in landen. die moeten we zo meteen nog berg oprijden richting station van landen. En daar neem ik dan de trein. Ondertussen onder de spoorwegbrug. Een een beetje hol-effect hier. Dus ik ga zo meteen opnieuw bergop moeten rijden. Beginnen aan de klim richting station. Dat is even een pittig klimmetje. Ik ga even ophouden met praten. Die berg tot een goed einde brengen en dan uh, praten we zo meteen verder. Zo, we hebben het gehaald en boven op de berg aan het station van Landen zometeen meteen de trein nemen richting Brussel ik praat dan straks wel even verder wat ik nog wilde zeggen is dat ik sinds april, sinds ik terug aan het fietsen ben iets over de 4000 kilometer heb gereden dat ligt dan volledig in de lijn van mijn doel om per jaar minimum 5000 kilometer te fietsen als we op deze trend verder gaan met deze cijfers verder gaan we tegen april zeker 5000 kilometer gefietst en dat is toch een minimum denk ik, dat houdt het ook uh, aangenaam en gezond het is 9 uur 19 ondertussen, de trein arriveert normaal gezien om 9 uur 27 dus ik ga hier mijn fiets parkeren binnen of buiten, dat moet ik nog eens bekijken waar er plaats is, want dat is ook vaak een probleem en dan zo meteen de trein op naar uh, Brussel zo. En ondertussen ben ik geparkeerd hier aan het station van Landen, ik wacht op de trein, de fiets nog vastmaken en dan uh, zet ik mijn pendeltocht verder richting Brussel. Dus dat is een beetje een speciale aflevering van de Radio Rules Podcast. Geen aflevering zoals alle andere, maar ik dacht dat het wel eens leuk zou zijn om jullie mee te nemen op mijn dagelijkse tocht richting Brussel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende! Dit wil ik nog even toevoegen aan de fietsaflevering die je zo net hoorde. Ik heb tijdens het ritje van vandaag ook heel wat foto's opgenomen. Een deel van die foto's staan in de show notes die bij deze aflevering horen. Je weet dat je die show notes, die blogpost zeg maar vindt op RadioRules.be Maar alle foto's die ik gemaakt heb, die heb ik verwerkt in de YouTube versie van deze podcast, want dat vind je namelijk ook op YouTube, deze podcast Radio Rules. Ik zal er een linkje bij zetten op onze site. Dus als je de foto's bij het geluid wil horen dat je net hebt gehoord, dan kan je doorklikken naar Radio Rules op YouTube.